6 uur. Dit is de Jong met het NOS journaal. De berging van de zeecontainers die ruim een week geleden in het waddengebied van een vrachtschip zijn gevallen, is vanwege het slechte weer uitgesteld. In ieder geval tot maandag. Volgens Rijkswaterstaat is het te onveilig om in dit onstuimige weer te proberen de containers uit het water te halen. Er liggen er nog ongeveer 270 in zee en ze zijn ook nog niet allemaal gevonden. De berging gaat waarschijnlijk maanden duren. Bij een zware explosie in Parijs zijn zeker drie doden gevallen. Het zijn twee brandweerlieden en iemand uit Spanje. De ontploffing was in een bakkerij in het centrum van de stad. Op het moment van de explosie was de brandweer er al... omdat er een gaslek zou zijn. En naast de drie doden raakten 47 mensen gewond bij de ontploffing. Tien van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. We rijden weer treinen tussen Leeuwarden en Groningen. Het treinverkeer was sinds gisteravond zwaar ontregeld... door een botsing tussen een trein en een vrachtwagen. Zes mensen raakten lichtgewond... onder wie de treinmachinist en de vrachtwagenchauffeur. De schade aan het spoor is intussen hersteld. En er was ook veel schade aan een overweginstallatie. Bij de EK Short Track in Dordrecht heeft Suzanne Schulting... de Europese titel op de 1500 meter gewonnen. Jara van Kerkhoff en Lara van Ruiven sneuvelden in de halve finales... maar mochten wel de B-finale rijden. En daarom werden ze respectievelijk tweede en derde. Eerder vandaag was er twee keer Europees goud... voor Nederlandse schaatsers in het Italiaanse Colalbo. Antoinette de Jong veroverde voor het eerst in haar carrière... de Europese titel en Kai voorbij won opnieuw goud op het DEK-sprint. Bij de all Allround voor Mannen gaat Patrick Roest na twee afstanden aan kop. Maar hij wordt op de voet gevolgd door Sven Kramer. Het weer bewolkt met een stevige noordwestenwind. En vanavond ook nog een bui. Het is ook vannacht een graad of zeven. Morgen regenachtig met veel wind. Maandag nog een enkele bui en wat frisser. Dit was het NOS-journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 zal moeten weten, alles draait tot om het leven. Dit is wat wij er zelf meedoen. Iedereen zal moeten weten, alles draait tot om het leven. Dit is wat wij er zelf.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 Echt niet langer kan, onze vijand staat op tafel. Hij is haast niet te verslaan. Tat blijven wij toch vechten. Tot de laatste is gegaan. Het kan nu niet lang meer duren. Onze regio. fm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 Eerste keer Dat ene lied Toen jij me kuste Oh, dat lied Vergeet ik nooit meer Geen dag zonder radio Zoveel gauw van oud Al die mooie zand. Waar ik van houd? En geen nacht zonder radio Die me wakker houdt Die me steeds opnieuw gezelschap houdt van weg naar jou Dit Land is in nood. Kleur ons ook in rood, zodat die Tweede Kamer stakjes op de keien staat. De tegenpartij is van jou en van mij, de tegenpartij. Yes, no one can take my freedom away. Yes, no one can take my freedom away.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 Met je lippen op de mijne, laat ik je hebben, nooit niet gaan. Op het grote scherm is de romantiek, net als in Hollywood. medijnen op de filmmuziek, ik voel me lekker, ik voel me goed. En net voordat de pauze start, trek je me langzaam naar je toe.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 Met je lippen op de mijne laat ik je neven nooit meer gaan Nee, zaterdag na de film is het nog lang niet gedaan Met je lippen op de mijne laat ik je neven nooit meer gaan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 Lever het ritme van Zandvoort ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl Alles wat ik zie, die stees, dat is groot. En alles wat ik zie, die stees, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht.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 She's <laughs> a <laughs> <laughs> wat ik zie is deze dat is zo en alles wat ik zie is deze dat is goud. gelukkig hangt de liefde in een gelukkig hangt de liefde in een land besides me the base is turned out this ain't no church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 Ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank van mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder Je maakt me stapel gek. Ach, zo erg is het ook weer niet. Ik kan niets anders, je dat is zo algemeen.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 De zon voor ons niet meer zal willen schijnen En de bloemen in het veld werd zullen kwijnen Dat de aarde door wordt zonder gras of koren Er geen kind nog in de toekomst wordt geboren Ik geloof dat God de Vader van ons houdt Maar dat wij hier boeten voor ons eigen vrouw ik geloof dat we nog tijdig kunnen keren, Als we van de fouten maar eens wilden leren. Ik geloof. Wij stoppen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 En een, hey, hey. Hey, hey. Allo, een hey, hey. Nog een rondje! Hey, hey. Ik doe het keer op. Later, maar vanavond ben ik erbij Ook al sta ik op met een bonkende kop Morgen een nijentijd het, ja. het is een feest waarvan ik morgen niks meer weet Ik wil niet weten waar ik deed of waar ik ben geweest Een feest waarvan ik morgen niks meer weet Ze zat al met een, een avond een keer op Lallen met z'n allen in die 3, 2, 1, zwaaien!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 It's mess.